4 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Goedemiddag, zo direct in vrijdagmiddag live. Econoom Jaap Koelewijn over Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep, die Europese landen wil kunnen dwingen hun begrotingen aan te passen. Nu eerst het NWS-journaal, Raymond Serré. Rusland moet het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... en de bemanning direct op borgtocht vrijlaten. Het heeft het internationaal zeerecht tribunaal in Hamburg bepaald. Nederland moet 3,6 miljoen euro betalen aan Rusland, zegt het tribunaal. Het is de vraag of Rusland gehoor geeft aan het vonnis. Het land accepteert het gezag van het tribunaal in deze kwestie niet. Duizenden inwoners van tientallen gemeenten komen in actie tegen woninginbraken. Woensdag 11 december is uitgeroepen tot dag tegen de woninginbraak. Drie politiemedewerkers uit Oost-Nederland zijn in hun vrije tijd begonnen met de actie dag niet. Particulieren en buurten kunnen zich via de website www.eendagniet.nl met een plan melden. De initiatiefnemers hopen voor elkaar te krijgen dat er 11 december geen enkele inbraak is. Woninginbraak is de enige vorm van criminaliteit die groeit. In 2012 waren er meer dan 91.000 woninginbraken, een stijging van 3%. De Radboud Universiteit onderzoekt voor de gemeente Ede hoe het komt dat automobilisten massaal een verboden in te rijden bord bij een tunnel negeren. Sinds de tunnel 3 december vorig jaar werd gesloten voor auto's, werden al 24.000 mensen beboet. De gemeente. We zijn er niet op uit om de mensen een bonnen te geven, maar we willen natuurlijk wel graag hebben dat ze niet door die tunnel heen rijden. En om nou te onderzoeken waarom mensen ondanks alle verbodsporden en ondanks de boet die ze krijgen toch door die tunnel heen rijden hebben we gevraagd aan studenten van de Radbouw Universiteit of ze een onderzoek willen doen naar zeg maar even de psychologische kant van het verhaal. De studenten zullen het gedrag van automobilisten bij de tunnel observeren en in het voorjaar verslag uitbrengen. De Noorse schakel Magnus Carlsen heeft Viswanathan Anand uit India ontroond als wereldkampioen. De tiende partij in de tweekamp in Chennai eindigde in remise... waarmee de 22-jarige Noor de Indië met 6,5 tegen 3,5 versloeg. Anand wist in zijn geboorteplaats geen enkele partij te winnen. De verdwenen kampioenschaal van Paxwolle is in handen van supporters van Go Ahead Eagles... zeggen fans van de club uit Deventer tegen RTV Oost. Ze hebben de schaal niet gestolen, maar geleend. Politie erbij. Tuurlijk is het volgens de politie diefstal. Maar je moet het ook gewoon als een ludiek geintje zien. Over en weer. Er zijn ergere dingen gebeurd in de geschiedenis tussen beide supportersgroepen. En laten we dit gewoon ludiek en gezellig houden. De supporters willen de schaal pas op 8 december teruggeven. Dan speelt Go Ahead tegen Pek Zwolle. En dan het weer. In het westen en noorden valt af en toe nog wat regen. Of motregen. In het zuiden en oosten is het vrijwel overal droog. De zon, af en toe breekt die door. Het wordt 3 graden in Limburg, 9 graden op de wadden. In het weekeinde dan is het 5 tot 10 graden morgen. Zaterdag zijn er wolkenvelden. Dan is het vaak droog en schijnt de zon vaker dan vandaag. En zondag schijnt de zon vooral middags. Verkeersinformatie van de AMB Wijnlandsvaan. een, is een uh, uitermate uh, rustig begin van de avondspits. Er staat in totaal maar 30 kilometer file. Een paar dagelijkse files rond Amsterdam en ook Rotterdam. De langste staat op de A15 vanuit Europoort... tussen Spijkenisse en Knopend Vaanplein, 7 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live Bert Brussen... over Gordon, over Treintje Oosterhuis... en over gewelddadige diplomaten. Kent u de ouderen ombudsman...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 Your mom. goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... met z'n econoom Jaap Koelewijn over minister Dijsselbloem... die Europese landen wil kunnen dwingen om hun begrotingen aan te passen... en Bert Brussen over Gordon, over Treintje Oosterhuis... en over gewelddadige diplomaten. Je kunt ook je mening geven daaraan toevoegen. Twitter ons, hashtag AvroVML... en je kunt ons zien via computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl. Maar nu eerst... De rubriek over racisme... Ja, ook deze week stond racisme weer volop in de aandacht. Daphne Bunskoek, Jack Spijkerman en Gordon... maakten in verschillende RTL-programma's grappen... die door velen racistisch werden genoemd. Na aanleiding van alle commotie... besloot Gert Ooyevaart tot de oprichting van het meldpunt Racisme. Een website waar mensen melding kunnen maken van racistische uitingen. Ja, meneer Ooyevaart, um, was dat nodig volgens u? Nou, het werd wel hoog tijd inderdaad. Want u vindt racisme in Nederland een groot probleem? Nee, ik vind het gewoon ontzettend grappig. Ik bedoel, die Grap van Daphne Bunchkoek ook met die slaven. Dat was gewoon briljant. Oh. Die opmerking van Gordon was een beetje fout... maar ook wel weer ontzettend geestig. Dus wij dachten, eh, laten we dat soort grappen nou verzamelen op één plek. Ook omdat racisme iets is wat in hele kleine dingen kan zitten. Want als je maar genoeg, goed genoeg kijkt... dan ja, eh, kun je ook racisme ontdekken in het weer. Of in eh, koffie. Maar ook in jezelf of in de natuur. Eh. En met dit meldpunt eh, willen we dat nog beter zichtbaar maken. Oké, okay, nou, toch is niet iedereen blij met het meldpunt uh, racisme. Herbert Hoogstraat, welkom. Uh, meneer Hoogstraat, u bent racist, hè? Klopt, ja. Ja, en hoe, uh, hoe, lang, hoe lang bent u dat al? Ja, eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Ik heb dat uh, heel sterk van huis uit meegekregen. Ja. Ik uh, kom uit een racistisch nest. Dus wij kregen dat wel echt uh, met het badwater ingegoten. Ja, oké. Okay. En, en u bent nu uh, sinds 1 september voorzitter van het Racistisch Verbond. Ja. Uh, leg even kort uit wat jullie precies uh, doen. Nou ja, racistisch Verbond Nederland, het is eigenlijk de koepelorganisatie... van alle instellingen en organisaties in Nederland met een racistisch oogmerk. Uh, opgericht in 1940. En wij geven dus voorlichting op scholen, maar ja. ook workshops. Uh, ja, lezingen voor het bedrijfsleven, dat soort dingen allemaal. En Allemaal vanuit een racistische inslag. Ja, En u bent niet blij met het meldpunt racisme van meneer Ooyenvaart. Nee, wat ons betreft is dit het zoveelste voorbeeld van het stigmatiseren van racisten. Allerlei slechte grappen en ongelukkige uitspraken worden nu ineens onder de noemer van racisme gebracht. Terwijl wij zijn racisten, wij maken geen slechte grappen. Nee. Wij geloven in waar we voor staan. En dat dragen we op een serieuze manier uit. En de suggestie dat onze club alleen maar... Uh, ja, ook maar iets te maken zou hebben met mensen als Gordon... die werp ik verre van me. Goed. Ook omdat het geen recht doet aan de echte racisten in Nederland. Duizenden hardwerkende vreemdelingenhaters die naar eer en geweten proberen te discrimineren op basis van ras. Op een integere manier vanuit hun eigen superioriteit. Ja. Meneer Ooievaart, begrijpt u iets van de emotie van meneer Hoogstraten? Nou, ik vind de hele discussie een beetje overdreven, eerlijk gezegd. Ja. Het is gewoon een ludieke vorm van vermaak. Het gaat om gezelligheid. Ja, en daar zit wat mij betreft absoluut geen stigmatiserende betekenis bij. En maar heel veel mensen ervaren dat dus wel zo. En u heeft makkelijk praten, want u bent zelf geen racist. Maar ik ken heel veel mensen in mijn omgeving... racisten, maar ook xenofomen... die zich hierdoor wel degelijk beledigd voelen. Allemaal racisten die zeggen van... hoe denk je dat het voor mij is om geassocieerd te worden met Daphne Bunskhoek om vergeleken te worden met Gordon. Hoe denk je dat het voelt voor mij? Dus daarom zeg ik ook, laten mensen alsjeblieft wat beter nadenken... voor ze iemand als Gordon racistisch noemen. Meneer Ooyefaart? Ja, nogmaals, de bedoeling van het meldpunt was vooral vermaak, gezelligheid. Maar als bepaalde groepen in de samenleving zich gekwetst voelen... dan kunnen we overwegen om in de toekomst wat kleine aanpassingen te doen. Dat je, dat je een foute negengrap voortaan niet alleen racistisch noemt... maar ook marxistisch of katholiek. Zodat racisme ook ja, echt weer leuk wordt voor iedereen... He? Want uh, ja, zolang ze brand ontstaat er een soort chargerij rond racisme. Ja, dat kan nooit de bedoeling zijn. Ja, helder. Uh, tot slot, meneer Hoogstraat. Gaat u concreet nog actie ondernemen? Ja, we beginnen volgende week met het meldpunt racisme-discriminatie. Diederik Smit, Henry van Loon en Bas Hoeflaar. Europa moet landen gaan verplichten om hun economie te hervormen. Dat vindt onze eigen minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Dijsselbloem zit vandaag als hoofd van de eurogroep... in de eerste vergadering van Eurolanden eh, die de begroting van andere landen daar gaan beoordelen. Econom Jaap Koelewijn is aangeschoven. Welkom om hierover te praten. Tegenover u Bert Brussen. Niet de allergrootste fan van Europa, toch Bert, overal? Nee, maar ook niet het allermeest verstand van in Europa en economie. Dus, ja. <laughs> oh, Tegelijkertijd een beetje relativeering. Nee, maar goed, maar als je hoort dat, dat Dijsselbloem zegt: ja, eh, eigenlijk moet Europa wel kunnen bepalen eh, of, of eh, landen kunnen verplichten hun begroting te hervormen, dan, dan ga jij meteen bovenop de kast, of, of niet? Nou, bovenop de kast ben ik niet zo van. Ik ben maar heel genuanceerd. Maar ik, nee, daar ben ik, niet zo, ik ben er niet zo'n voorstander van. Nee. Maar meneer, u gaat het nu vast uitleggen waarom wel. Waarom het wel goed is. Ja, Poeleren cool. is het goed. We hebben besloten de euro in te voeren met elkaar. Daar kunnen we discussie over voeren of dat verstandig was... dat Duitsland en Frankrijk een monetaire Unie zouden vormen. Dat is gebeurd. En als je het doet, moet je het goed doen. En in de euro is het één grote weefhout. Namelijk dat we wel afgesproken hebben... dat we het rentebeleid met elkaar coördineren. Maar niet het budgetaire beleid. Nou, je ziet dat een aantal landen in Noord-Europa... Wel de rente, maar niet de begrotingen... Ja, dus wel de rente, om niet de begroting. Nou, een aantal landen in Noord-Europa vindt van zichzelf... dat ze begrotingen wel goed op orde hebben. Kun je vraagtekens bij zetten, maar ze doen het in ieder geval beter dan Zuid-Europa. Mm -hmm. En er zit sinds de invoering van de euro... voortdurend spanning tussen die twee blokken, Noord en Zuid. Ja, en wat je dus ziet, is dat er voortdurend druk wordt gezet... op landen in het zuiden om hun economie aan te passen, te hervormen... loonstijgingen in te perken, inflatie in te perken. Nou, we zien dat Italië en Spanje in redelijke mate op de weg zijn om daar wat aan te doen. Het zieke kindje van Europa is op dit moment Frankrijk. En Frankrijk wordt dus... Uh, de ochtend in het financieel Dagblad... Jeroen Dijsselbloem de les gelezen. Door Jeroen, Jeroen Dijsselbloem ja. de les gelezen. Ja, ja, nou ja, het is natuurlijk... wat eigenlijk uh, bekritiseert daarmee... De, hij, uh, Dijsselbloem dan ook eurocommissaris Olly Reen, toch? Want die heeft Frankrijk meer ruimte gegeven. Ja, en ik denk dat... Uh, dat een soort taakverdeling is tussen beide partijen. Olly Reen die kiest... Voor laveren tussen de klippen door. En Jeroen Dijsselbloem pakt elke keer het Europact erbij. Zegt nee, dit en dit moet er gebeuren. En hij duwt wel met de vinger op de seren plek, Dijsselbloem. De ik denk dat ze het afstemmen, good guy, bad guy. Zo van jij geeft ze een klap. En dan kan dan zet ik kan me voorstellen dat daar een zekere rolverdeling in zit, ja. En Dijsselbloem is van Financiën, is een verlengstuk van Duitsland. Want daarom is hij ook neergezet op voorspraak van Duitsland. En daarom willen Frankrijk nou, niet dat Dijsselbloem daar zit. Mm -hmm. Dijsselbloem zegt dat omdat zijn dictaat in feite vanuit Berlijn komt. En vanuit Berlijn moet hij zeggen dat Frankrijk beter bij de les moet U denkt maken. niet dat er een meerderheid ook in die eurogroep is die dit vindt? Nou, misschien wel, maar die houden wijzelijke mond dicht. Omdat ze afhankelijk zijn van de goedwillendheid van het noorden. om hun begrotingen gefinancierd te krijgen en hun, hun obligaties te kunnen verkopen aan de ECB. Dus tot op zekere hoogte laat Duitsland het machtsort gelden. Horen, maar niet via het openlijke politieke forum, maar meer via de achterdeur. En vooral via de dus om die Zuid-Europese landen, inclusief Frankrijk, in toom te houden. Ja, en, en wat we zien is dat landen als Spanje en Italië. hebben al een stappen gezet om zich aan te passen. Met name Spanje is op de goede weg. Die hebben het begrotingstekort gereduceerd. Die nemen maatregelen om de arbeidsmarkt te reorganiseren. Hebben geen tekort meer opgelopen... de rekening van een betalingsbalans. Nou, daar zie je dus ook al geleidelijk wat herstel komen... Maar Frankrijk lukt dat toch echt niet? Word je er dan alweer een stuk geruster op, Bert, als je hoort dat het om die reden gebeurt? Nee. <laughs> en nog steeds niet? Nee. Nou ja, ik, ik, zit, ik zit toch... Ja, ik hoor, ik hoor het je zeggen. Maar ik, wat voor mij geldt... Ik ben daar dus een leek in, maar het noorden moet heel veel betalen... en het zuiden moet heel veel, uh, wordt heel veel opgedragen. En je ziet in Griekenland dat daar steeds minder mensen blij mee zijn. En dat vind ik een heel groot probleem. Dat vind ik een probleem van het opleggen van regels aan landen. Ja, maar Griekenland, fijn dat u dat voorbeeld even noemt, heeft ten opzichte van landen als Duitsland en Nederland de afgelopen tien jaar zijn lonen met 50% meer laten stijgen dan de loonstijging in de noordelijke landen. Verliest daar dus een concurrentiepositie, ontstaan grote tekorten. Dan kloppen ze aan bij het noorden en zeggen wil je ons alsjeblieft helpen. Ja, dan is natuurlijk de reactie vanuit het noorden van nou goed, we willen u helpen, maar we leggen een aantal voorwaarden op. We vertellen er lekker niet bij dat wij al die jaren... de Griekse groei hebben gefinancierd met, met onze leningen. Hmm. Maar om onze belangen daar proberen veilig te stellen... dicteren we nu Griekenland hele vervelende hervormingsmaatregelen. Ja, maar daarvan zeggen veel mensen in Noord-Europa... prima, heel goed dat dat gebeurt. Maar OW, als uh, diezelfde afspraken uh, onszelf gaan betreffen. Want dat kan natuurlijk ook. Ja, en Nederland was natuurlijk het afgelopen jaar... kwam wel in de buurt, hè, ons, uh, ons tekort op de begroting liep op... Ja. Boven die afgesproken 3%? Ja, we zaten op 3,5 of 4. We ja. hebben allemaal nog geen mannen overboord. En maar als je heel hard roept binnen Europa dat vooral die 3% heilig is. en je houdt je daar dan niet aan. Ja, Zoals Nederland als, Dan, als, dan ja. krijg je als een verhaal terug. wat ben je mee bezig. Toch? Ja, dat is niet zo gek. We vergeten al wel eventjes dat Nederland hele grote pensioenreserves heeft... Dus ons tekort van de begroting en onze staatsschuld. Dat valt daar verhouding mee, omdat een deel van de pensioenreserves... op lange termijn... Er zijn verzachtende voorwaarden. Nogal. En hmm. dat wordt niet meegewogen door Brussel. Nee, maar denkt u niet dat, dat uh, wat Dijsselbloem ook een beetje... In, in een moeilijke positie zit, dat hij enerzijds als voorzitter... van de eurogroep zich daar heel streng op moet stellen... anderzijds als minister van Financiën hier in Nederland... soms toch wat rek moet zien te vinden... Ja, daar, die spagaat is hij al op gewezen toen hij de functie aanvaarde. Maar wij Nederlanders vinden het altijd erg leuk... om een belangrijke functie te krijgen binnen Europa. Nou, en dat was er natuurlijk eentje. Het werd alom als eervol gezien voor IJsselbloem. Er is ook gesuggereerd door, door uh, Nederlandse politici in die tijd... van als je dan vindt dat IJsselbloem voorzitter moet zijn... benoem dan een andere minister van Financiën... want dan ja. heb je een mooie taakverdeling. Dat is niet gebeurd. Vindt u dat onverstandig dat ze dat niet gedaan hebben? Dijsselbloem was een stuk van zijn gezag kwijtgeraakt in Europa... als hij geen minister van Financiën was geweest. Want hij zit daar als medeminister. En aan de andere kant, maar hij langs de ravijn... dat hij zelf het te groot tekort kan hebben... of het hoge inflatie of de woningmarkt niet voldoende hervormt. En dat kan hij uit Brussel weer terug. En zichzelf streng eh, moet toespreken om die reden. Lijkt me wat moeilijk, maar ik kan me dat zomaar voorstellen. Ja, ja voorlopig gaat het nog goed, zou je kunnen zeggen. Althans, vandaag vergaderen ze dus, ja. hè, die, die eurogroep. Is, is dat een belangrijke vergadering eigenlijk? Ja, want daar krijg je voor het eerst in Europa... dat we in het kader van de euroconvergentie, euro, euro samengaan. nu eens gaan kijken waar het echt om gaat, of die begrotingen deugen. Dat hebben we eigenlijk al die jaren buiten het speelveld gehouden... En nu wordt er op centraal niveau gezegd en leveren dus de landen een stuk van autonomie in. Nu gaan we kijken op centraal niveau naar de Europese of de nationale begrotingen. En daar zie je dus interventies optreden die tot eerder niet zijn geweest. Nou, De IJsselbloem sputtert vanmorgen nog wat. Ja, maar de sociale wetgeving en belastingregime zijn wel lokale verantwoordelijkheden. Maar het is onvermijdbaar dat op termijn ook dat soort bevoegdheden naar Brussel gaan. Dus het resultaat van die vergadering kan misschien toch nog wat meer... Uh, ja, hijza in Europa veroorzaken. Ja, maar dat proces is al aantal is al, jaren aan de al gang. Gaande. En dat sinds, sinds de problemen Griekenland staat dat op de agenda. En je ziet dat er geleidelijk aan. En dat is onontkoombaar. Als je een euro wil hebben, moet dat... Moet je een bankenunie inrichten? Moet je begroting op elkaar afstemmen? En dan moet je doen wat Amerika in feite ook doet. Je hebt 50, 51 nationale staten of lokale staten, maar die vallen allemaal onder de federale begroting. Het is weer een stap op weg daar naartoe in ieder geval. Ja. Jaap Koelewijn, dank voor de uitleg tot zover. Zo direct gaan we door, ook met Bert Brussel. Maar nu eerst mooie muziek weer. Opnieuw Scarlett May. the day Broke, Scarlett het mee. van de Post online en ook nog aan tafel-econoom Jaap Koelewijn. Bert, waar gaan we mee van start? Uh, ja, met Gordon en Daphne Bunskoek Nou ga ik niet zoveel grappen maken, want die mensen die vormen van het satire-team... hebben alle gras oh. voor mijn voeten weggemaaid, zoals gewoonlijk... Uh, nee, ja, nee, ik. ik ja. Wat moet ik nog zeggen? Ik bedoel, uh, uh, Gordon maakt een, uh, een grapje uh, over iemand die Chinees is. En dat is echt een, een grapje wat wij echt al tientallen jaren geleden ook al maakt. als we naar de Chinees gingen. We uh, hebben het over het programma The Voice. Ja, oh, talenten, ten, die had, ja, ja. ja toch even voor mensen die. Oh, Jabkoelewijn, die weet van niks, neem ik aan. Nou, ik, ik kijk niet naar The Voice. Hollands Catellan, oh, kan je nagaan. Nee, ja. Maar ja. daar kijkt u ja. ook niet naar? Nee, mijn kinderen, die keken er vroeg naar, maar die zijn erop uitgekeken. Weet, je, okay. weet u wel wie Gordon is? Dat, dat denk ik wel toppen door. Ja, meneer Heukenrood, die ken ik wel. Oké, okay, ja. nou ja, daar is <laughs> ja. heel veel meer over niet te weten. Maar er was dus een kandidaat... en die was van Chinese afkomst, of, oh, dat, zo zag hij eruit. Dus Gordon maakte dat soort grapjes... van krijg ik nummer drie met witte lijst. Ja, ja. Uh, grapjes zoals die uh, worden gemaakt. En uh, ja, dat is echt, ik uh, geloof nu, internationaal. Zelfs in Amerika zijn ze nu woest. En uh, ik geloof dat ze nu zo'n beetje het hele programma kapot willen hebben. En Gordon moet uiteraard eruit, want het is allemaal uh, racisme en en boerenbla. Uh, dat was niet de enige deze week, uh, want we hadden ook nog uh, Daphne Bunskoek. die heeft een soort uh, op RTL uh, een rippel van dit was het nieuws, ook RTL trouwens. Uh, daar zit ze met vier cabaretiers aan tafel en bespreekt ze het nieuws. Uh, nou, daar ging dan over een filmpje van Sinterklaas, die was zijn staf kwijt. En dan liet ze zien wat er dan met die Pieter gebeurt. En dan liet ze een, een fragment zien van uh, uh, de film Amistad. En dat is een film die gaat over de slavernij. Nou, ook weer in Nederland in rep en roer, en die Daphne Bunskoek die heeft dus gewoon haar excuses aangeboden... voor een grap in een satirisch programma. En daar kan ik dus echt ontzettend woest over worden. Over die excuses Over kan die excuses, ja, ja. Niet over die grap. Die grap was, was ja, matig. Ook niet slecht. Want heeft, wat, wat, wat is je punt dan vooral? Dat, ja, op, dat moet, ons te ja, snel druk maken over al Nou, dat er nu een, een soort stroming op gang is. Een soort nieuw politiek correctisme. Waarbij ook nog eens een keer er de humor eraan moet. En dat vind oh. ik bijzonder gevaarlijk. Dat is iets wat uh, de Taliban doet. Het eerste wat die doen is de humor afschaffen. Dat is wat in Egypte gebeurt. Het eerste wat daar gebeurt zijn mensen... Die satirebedrijven moeten drie jaar de cel in. Omdat ze een grap maken over de president. En ik vind dat we daar echt een keer mee moeten ophouden. En het, het heeft te maken met racisme. Ik vind inderdaad uh, dat er wel sprake is van racisme. Ook in Nederland. En er zijn heel veel onderdelen die racisme zijn. Op het moment dat je zegt dat uh, negers achter in de bus moeten staan. Dan is het racisme. Als je mensen niet aanneemt vanwege een huidskleur, Dan is het racisme. En als je mensen in hun bek spuugt. Omdat ze voor de verkeerde omroep werken. Dan is dat ook racisme. Maar een grap maken. Daar is inderdaad dat mensen gekwetst kunnen worden. En kijk even en, naar Jaap Koederweg. Dus ook de allochtonen. Ja. Nou, ik zat te denken aan een boek Freak Nobbers... wat een tijdje gereden las En er wordt uitvoerig ja. een verslag gedaan... van de positie van zwarte mannen op de arbeidsmarkt... die, hoe hard ze ook studeren, hoe hard ze ook werken... niet aan een goede baan kunnen komen. Het geeft dus aan dat blijkbaar in het, in het systeem racisme en discriminatie in grond van afkomst... Zit. en nog heel diep ingebakken ja, Amerika, Amerika hebben we het nu over. Ja, Amerika. Ja. Vandaar ook zo'n grap van Jack Spijkerman waar ik over hoorde. Ja, ik realiseerde me. Ik had het voorbij gaan, zelf misschien ook wel kunnen maken. Want dat soort dingen zeg je gewoon makkelijk. Ach, hij is donker en nog dom ook. Maar toch vindt u terecht dat en mensen er boos over worden. Ik vind, als je het wel beschouwt... dat je het toch niet moet doen. En uh, zeker niet... Spijkerman is roldrager. He, die komt op voor allerlei dingen die hij goed en nuttig vindt. Hoor je niet te doen. Wil niet zeggen dat je politiek correct mag, moet worden of zo. Ja, maar dat is het ja. resultaat. Want dan ga je zeggen, van, oké, maar grappen over zwarte mensen. Of over Chinezen. Dan mag niet alle andere grappen mogen. Dus we mogen iedereen mogen als voorbeeld nemen. En grappen overmaken. Mensen met kale hoofden. Of mensen met een rare stem die bij de afro werken. Geen... Maar niet meer, maar niet meer nou, over, over ik, buitenlanders. Ik vind wat Spijkerman heeft gezegd. Als hij dat bij een borrel tegen Alberto Tant zegt. In een vriendschappelijke sfeer. Nou, laten we ze gang gaan. Maar niet op tv. Maar je ovenbouw. bent op tv en er kijkt een miljoen mensen naar. En er zijn... Kijk, voor een satirisch programma denk ik van... nou, dan maak je grappen. Ik heb ooit in een van mijn columns iemand uitgemaakt... voor de Jomanda van de financiële sector. En die man werd ook ongelooflijk kwaad op mij... want ja, ik vergeleken met een... Uh, man. Dat is ook wel zin. heel grof, toch? Dat ja, is heel erg, is dat. En dat was ook diep gekwetst. En hij ging me met een advocaat zoeken... en zegt, nou, dat moet je vooral doen. En want je, moet, je mag in Nederland heel ver gaan... voordat de rechter zegt, van, nou, nou, dat mag niet, hè. Maar in de column is misschien nog iets anders, inderdaad... In de column in het is het gesprek, anders ja? daar heb je het recht om dingen te zeggen... Daar mag je tot op zekere hoogte zelfs mensen beledigen. En de rechter zet daar een heel enkele keer een piketpaaltje... Ja. Dat Daar kan je, je nog, kan je altijd nog naartoe natuurlijk. Ja, Overigens, een ja. verbod op humor leidt meestal tot meer humor, Bert. Dat, dat te, mag, ik, mag ik hopen. Ja. Maar, maar goed, heb je nog andere ja, zaken? Ja, want ik zei het net al over verslaggevers die in de bek mag spuren... van de foute omroep. Die zijn mensen van de omroep Pau -nieuws. En we hebben van de week gezien waar dat toe kan leiden. Alhoewel, ik dacht eerst, dat is een beetje erom vragen... als je de hele tijd zegt dat dat soort uh, verslaggevers volgen vrij zijn. Maar ook zo even uitleggen wat, ja, wat er gebeurd is. En, waar gaat het over? Danny Grozen, verslaggever van Pau News. Pau uh, is een programma van... Omroepouw net, die was in Den Haag. Daar is al lange tijd een probleem. Diplomaten die parkeren gewoon een auto overal waar ja. het niet mag. En die krijgen geen boete, want diplomatiek is onschendbaar. Die Danny Gozen sprak iemand aan van de Angolese ambassade. En die Angolese ambassade, het personeel werd woest... en sloeg hem op zijn bek met als gevolg een gekneusde kaak... en een hersenschudding en een bloedlip. Dat gaat heel ver. dat zijn verslaggevers die in elkaar worden geslagen. Ik moet zeggen dat ik erg blij was om te zien... dat zowel de politiek als de media toch al eensgezind was om te zeggen dat dat inderdaad echt niet kan en ook niet mag. Het zou wel raar zijn uh, als ze dat niet gedaan hebben. Maar. Nou, er zijn andere geluiden die inderdaad, die inderdaad zeggen... Jan Mom, jij bent er één van. Die zeggen van, nou, mensen van Paunius, die vragen er ook een beetje om een koekje van eigen dek. Die kunnen en, reuze irritant zijn, ja, maar ik vind niet dat ze in elkaar geslagen moeten nou, ja, worden. Precies, maar daar zijn dus mensen die daar anders over denken. En ik ben blij om te zien dat het meevalt. Zelfs Albert Verlinden was mild, terwijl dat vorig vorige <laughs> keer toch niet zo was. Yeah, yeah, yeah. Om mij even wat rolmodellen ja. te noemen. Ik weet niet wat, wat Gordon ervan vindt. Ik las wel trouwens dat Gordon al meer dan 500 bedpartners had gehad. Daar heeft hij geen zakje mee te maken, maar ik dacht als ze toch over... Je worden, roept, er nou, toch maar even tussendoor. roept er toch maar even tussendoor. En wil je dit tot slot nog over Treintje Oosterhuis opwinden? Het wordt nu wel heel erg... Nou, alles bij elkaar. Al vanmiddag, ja, en ja, ja, ja. Nou, toch een... Ja, Treintje Oosterhuis die, ja. uh, die heeft een Facebook-account en daar heeft ze gebruik van gemaakt door op te zeggen dat ze voor al, elke like die ze kreeg, zou ze omzetten in euro's voor Giro 555. Dat ging viraal. Dat betekent dat iedereen het uh, zeg maar te lezen krijgt. En nou, heel snel waren er 250.000 likes. En Treintje Oosterhuis heeft helemaal geen 250.000 euro. Dus nou, nou, dat zal wel meevallen. Nee, oh, nee, want uh, Quote, dus dat zakenblad, die heeft het uitgezocht. Uh, zij heeft uh, in haar eigen bedrijf, gaat ongeveer een miljoen om. Uh, maar dat ligt dus niet in de kluis. En ze heeft twee panden, die bij elkaar een waarde van 8, 9 ton. Maar dat betekent nou niet echt meteen... Dat je het cash, -show dat maar je eventjes cash op, uh, zomaar even op tafel kan ja. leggen. Ja, Koelewijn, weet nou, meer? Nou nee, ik ja. wist ik maar meer. Naar. Oh? Ik, ik, toen ik las een Treintje Oosterhuis, dacht, ja, het is een beetje dom. Want inderdaad, iedereen kan klik, klik, klik ja. en gratis geven. Ja, ik zou het ook gedaan hebben ja. als ik het geweten had. Dat, ik vind dat mensen die haar geliked hebben, sportief moet zijn. Treintje een euro, zij ook een euro. Nou, ik zou het ik, ik zou treintje aangaan om het doen, bij een fietsconcert inderdaad of iets dergelijks. Ja, waar je wel maak, goed maak geld voor dan. Dat ja. is voorgesteld, want ze kregen ja. een Mac in Maastricht aangeboden daarvoor, maar en, dat doet ze niet. Nee. Ook niet. Nee, nee. nee. ze gaan nou. ook niet dat hele bedrag storten, maar dat begrijp nee, ik dan dat, ook wel weer. Ja. Dat, dat begrijp ik ook wel weer. Ik vond het ook <laughs> ja. een beetje ver gaan. Ja. Om, ja. Die mensen die vinden dat dat moet zijn, slaan ook wel weer door, ja. toch? Ja, zijn, ik vond wel, kijk, als die mensen nou betalen voor een like, zoals dus die mensen. Ja, dan dat is een goed voorstel van ja, gewoon een euro en ziet en doet het je ook. Nou, mensen gaan natuurlijk niet doneren. Overigens, die, die diplomaten waar het over had, die krijgen die bekeuring wel. Die betalen ze dus gewoon niet. Het is niet zo dat ze gewoon geen bekeuring krijgen. Nee, ja. ze krijgen wel. Dus als die. Um ja, ja, maar ons, maar dus we ze, er niks aan doen. als diplomaten nu gewoon die bekeuringen wel betalen... daar Treintje Oosterhuis bij. <laughs> Goed, dat nou, zou een goede zijn. fijne bijdrage ook van Jaap Koelewijn ja. aan andere rubriek van Bert Brussen. Ik ja. dank beide zo direct het Radio 1-journaal gepresenteerd... door Bert van Sloten en daarin Bert zit... Ja, je weet, weet hoe de nieuwe single heet he, van Treintje Oosterhuis nee. met Marco Borsato. Ik zou het zo nog een keer over willen doen. Dat is echt oh. waar. Dat is geen geintje. Zeg, wij gaan het hebben over wat Jaap Koelewijn het net ook over had. De Eurogroep met minister Dijsselbloem. We horen hem zo dadelijk in het Radio 1-journaal. Natuurlijk het Zeerecht-tribunaal. En we hebben ook nog nieuws over de Formule 1, Jan. Dat allemaal in het Radio 1-journaal. Gepresenteerd door Bert van Sloten. Dit was vrijdagmiddag Live. Ik dank skaal het mee nogmaals voor de muziek. Het publiek hier voor de aandacht. Het publiek thuis eveneens natuurlijk. Het NOS-journaal Raymond Serré. Dit is Radio 1.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 Drie mannen uit Urk hebben gisteravond de man uit Emmen gegijzeld. De aanleiding was een zakelijk conflict. Alle vier de mannen zijn aangehouden. De drie Urkers deden woensdag aangifte tegen de man uit Emmen... omdat hij hen nog geldschuldig zou zijn. Gisteren namen ze hem mee naar een bedrijfspand. Agenten vielen het pand binnen en maakten een einde aan de gijzeling. De man uit Emmen wordt verdacht van oplichting bij de verkoop van vis. Het Openbaar Ministerie in de Marokkaanse hoofdstad Nador heeft geen straf geëist tegen het tienerstel dat een zoomfoto op Facebook plaatste. De twee mogen het alleen niet meer doen, zei de aanklager. De arrestatie van het stel van 14 en 15 veroorzaakte in Marokko veel verontwaardiging. Veel jongeren zetten uit protest zoomfoto's online. En ook is bij het parlementsgebouw een symbolisch zoomprotest gehouden. De rechter doet op 6 december uitspraak in deze zaak. Bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht zijn fouten gemaakt... maar er is geen sprake van uitbuiting. Dat schrijft een onderzoekscommissie in een rapport. Volgens de commissie die in oktober is ingesteld... naar aanleiding van berichten in de Limburger over de kwestie... is er geen sprake van uitbuiting of moderne slavernij. Vanmorgen nog stelde FNV Bouw de bouwbedrijven Structon en Ballas Nedam... aansprakelijk voor het niet naleven van de CAO door een onderaannemer. De Noorse schaker Magnus Carlsen heeft Viswanathan Anand uit India ontroond als wereldkampioen. De tiende partij in de twee-kamp in Chennai eindigde in remise... waarmee de 22-jarige Noorden Indië met 6,5 tegen 3,5 punten versloeg. Anand wist in zijn geboorteplaats geen enkele partij te winnen. En dan het weer...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 ANWB Verkeersinformatie. Het is een kleurloze avondspits met uh, geen bijzonderheden eigenlijk. Bij Rotterdam staan de meeste dagelijkse files in totaal nog geen 60 kilometer. Eén file valt op en dat is die op de A22 van Velsen naar Beverwijk. voorknopend Beverwijk, 2 kilometer. Er stond een vrachtwagen stil, maar die is zojuist weer vrijgegeven die rijstrook die er afgesloten was. KPN biedt KPN1 voor de zakelijke markt.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemiddag. In de supermarkten woedt een bananenoorlog. Gelderland en Overijssel zijn op zoek naar nieuw spoor. En het helpt om goed op je huis te letten. Mensen die daar aandacht aan besteden... Die hebben namelijk minder last van inbrekers. En de koning van de Formule 1 die wijst een kroonprins aan. Zo Louis Dekker daarover. En ik denk dat iedereen vandaag wel heeft gedacht... zeg, ken ik mijn buren eigenlijk wel? En hoe is het met die oude buurman of die oudere buurvrouw? We hebben Marcel Bril op pad gestuurd... om te kijken of hij zijn buren en zijn eigen buurt wel een beetje kent. Maar het is vandaag toch vooral de dag van Greenpeace. De uitspraak van het Zeerechttribunaal in Hamburg... en de vrijlating van de activisten. Laten we bij het begin beginnen. De Nederlandse Greenpeace-activisten Faisa Oulazen en Mannes Ubbels die zijn vrij. Ze kwamen vanochtend in Sint-Petersburg Sint samen met de meeste andere Greenpeace-actievoerders vrij. Ubbels, chef-machinekamer van het Greenpeace-schip, wil zich eerst door een arts laten nakijken. Uh, nou, ik heb eerst een uh, medische check. Toch uh, wat uh, medische uh, problemen uh, opgelopen, waarschijnlijk. Dus... Uh, ja, eerst een plekje op zoeken waar het rustig is. Want ik heb twee maanden alleen maar herrie aan mijn kop gehad. Dus een uh, plekje waar het rustig is. En dan uh, misschien een whisky. Volgens Faiza Olaze is het einde in zicht. Dan had ze nog een slag om daarom? Ze had een slag om daarom. Het is nog niet voorbij. Um, zoals ik al vorige keer aangaf, want ik zeg ook in de zaal... Um, ik heb wel het idee dat het begin van het einde is. Maar... Um, Um, goed, we zijn op borgtochtvrij. Uh, dat betekent dat de zaak nog niet geseponeerd is. Um, en dat zou wel moeten gebeuren. Want de zaak blijft illegaal. Dat is ongeveer de detentie en het hele proces. Um, dus het is nog even afwachten. Greenpeace-activisten kunnen dus nog wel worden vervolgd door de Russische justitie. En daarom mogen ze Rusland niet uit. Correspondent David-Jan Godfraag over wanneer besloten wordt... de Greenpeace-activisten al dan niet te vervolgen. Dat weten we nog niet. Uh, dat kan heel snel, uh, maar het, het kan ook nog wel een maand of wat uh, uh, duren. Ik kan me niet voorstellen dat Rusland nu nog uh, heel lang met, uh, met een groep van, uh, van 30, bijna 30 buitenlanders uh, hier opgeschept wil zitten. Maar uh, er is er eigenlijk geen pijn op te trekken. Dat, dat zullen we volgende week waarschijnlijk wel ergens worden, denk ik. Dat was dus vanochtend het moment dat Faisa Oulazen en Mannes Ubbels vrijkwamen. Vervolgens brak de middag aan. Het internationaal zeerecht tribunaal in Hamburg deed uitspraak in de zaak tegen Rusland. En dus over de vraag of de Greenpeace Arctic Sunrise en de opvarende... direct op Borgtocht moesten worden vrijgelaten. Ze zeiden, dat weten we ondertussen, ja. Correspondent Tim de Wit. Tim, wat betekent deze uitspraak?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 Dus ja, ook daar zullen ze heel erg opgetogen zijn, denk ik. Maar ja, Rusland trekt zich er natuurlijk niks van aan, want die erkennen het niet. Klopt. Nee, de, de, de, de grote vraag die nu nog overblijft is... wat gaat er nu gebeuren? Uh, ja, op voorhand hebben de Russen aangegeven... wij erkennen dit tribunaal inderdaad niet in deze kwestie. En in principe leggen we elke uitspraak naast ons neer. Nou ja, ze zijn ook niet op komende dagen bij al die zittingen. Um, dus daar merkte je dat al aan, dat ze het allemaal niet zo serieus namen. Want de Russen vinden, dit is een binnenlandse aangelegenheid. Het gaat over onze soevereiniteit. Daar heeft het C-recht tribunaal helemaal niets over te zeggen. Maar ja, ook op dit punt uh, gaven de rechters Rusland ongelijk... Uh, de Russen hebben het tribunaal namelijk geratificeerd in de jaren 70. En ondanks dat ze bij die ratificatie een paar uitzonderingen maakten... waren er volgens de rechters vanmiddag toch voldoende punten... om een oordeel te vellen in deze zaak. En dus vinden ze ook dat Rusland zich daaraan moet houden. Nou ja, het is dus afwachten wat de Russen gaan doen, hoe ze gaan reageren. Kijk, na dit oordeel is het natuurlijk niet alleen Nederland meer... dat vindt dat Rusland het schip en de bemanning moet vrijlaten. Maar ook een groot internationaal gerespecteerd hof... onderdeel van de Verenigde Naties ook dit Recht tribunaal. Ja, die heeft daar nu ook een oordeel over geveld. En daarmee wordt de internationale druk op Rusland natuurlijk veel en veel groter. En dat leg je toch niet zomaar naast je neer, lijkt me. Maar ja, aan de andere kant, met Rusland uh, weet je het nooit. Gaan we straks vast en zeker ook nog eventjes horen. Overigens, na vijf uur praten we met Greenpeace. Dankjewel, Tim. Tim de Wit was dat. En naar het nieuws van gisteravond en vanochtend. Die vrouw die tien jaar dood in haar huis lag. Hoe kan dat? Niemand bekommerde zich om haar. Ze werd gisteren gevonden in haar huis in Rotterdam... toen bouwvakkers naar binnen wilden om de gasleiding te vernieuwen. Deze man was ook aan het werk. Ik politie aan. Een collega van ons gaat er voorbij staan. Ik had een beetje kanaat. Maar die schreef hem niet open. Toen dus wij hem zeggen, Joh, pak een stoot uit. En, en, en, dan breng je de deur open. Met de gent erbij, weet je wel. Dus uh, ik en mijn collega hebben gewoon uh, even geholpen lag daar die stapelpapier. Ja, die man die raakt de pakken de krant op die 2004. En de overbuurman haalt net zijn post bij de brievenbus vandaan. Ik heb jammer genoeg uh, niet de genoeg gehad om de buurvrouw aan de overkant te ontmoeten. Dus uh, het is wel op erge wijze dat ze overleden is, vind ik. Hoe is het contact hier onderling in de buurt met mensen? Kent u uw buren? Uh, er wordt één keer per maand wordt er gewoon, uh, met elkaar afgesproken... om de straat samen te vegen. Om de buurhoeps voor sociale contact om op, te uh, op te bouwen. Dat heb ik één keertje aan meegedaan. Echt geweldige buren zijn het hier. Uh, ze zijn heel sociaal met elkaar. En uh, ja, ze proberen ook dat gewoon voor te zetten. En de man van de gasleidingen... Ja, die was zo stom om nieuwsgierig te zijn. Die heeft een foto gevraagd van wat er binnen werd aangetroffen. Ik heb gewoon gevraagd, ik wil gewoon die foto zien. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ik ben dat geen makkelijk want makkelijk. als er wat gebeurt, ben ik gewoon even kijken. En toen zag ik er geen op leggen. Had ja, een onduidelijk. hoor wel onduidelijk foto, maar ja. hij kon een beetje aanwijzen wat het was. Ik hoorde het ook zien. Anders zie je het echt niet hoor. Echt niet. Maar het is wel. Uh, ja. Dramatisch. Er blijft we altijd in je geheugen zitten. Ja, Joris van de Kerkhoff tekende dit verhaal op. Maar het blijft uh, niet alleen bij hem in zijn geheugen zitten, volgens mij bij iedereen. En iedereen is verbaasd, dat merk je overal om je heen. Marcel Bril, hebben we daarom vandaag op pad gestuurd. Maar eens een keertje naar zijn eigen buurt. Om eigenlijk te kijken: ja. Marcel, van uh, hoe goed ken jij je buren? Ja, dat is natuurlijk een vraag die veel mensen zich stellen. En ik dus ook. Uh, en als ik dat dan zo naga, ja, dan ken ik mijn directe buren de meeste toch wel. Ik zal je even meenemen in mijn woonsituatie. Ik woon in Den Haag. Um, in een woning op de bovenste verdieping. En de mensen die op mijn partiek dezelfde opgang uh, op moeten gaan. Ja, daar ken ik iedereen wel. Want dan moet je ook wel eens dingen regelen. Zoals het uh, vervangen van een balkon bijvoorbeeld. Maar uh, vandaag uh, kwam ik er ook achter, uh, al denkend... dat ik degene die ook direct naast me woont... maar een andere opgang neemt, dat ik die helemaal niet ken. Ik hoorde af en toe wel eens een keer wat muziek door de muren... maar dat, dat is het dan ook wel. En nu ik op straat sta, is het wel zo dat ik een aantal bekende gezichten zie... maar ook heel veel onbekende gezichten. Dus het lijkt mij een goede reden om eens uit te gaan zoeken... hoe het hier nou precies zit, want ik weet ook bijvoorbeeld niet... hoeveel ouderen hier wonen en al helemaal niet of die mensen eenzaam zijn. Dus daar ga ik de komende uren na op zoek. Ik weet dat er een actief wijkberaad hier is. Dus daar ga ik eens even langs. En ik hoop ook een aantal ouderen in mijn eigen wijk te spreken om na te gaan of ze eenzaam zijn of niet. Ja, de zoektocht van Marcel. U hoort meer van hem na vijf uur. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Staatssecretaris Mansveld wil in het oosten van het land het bestaande spoor gaan aanpassen voor extra goederentreinen. Maar de omwonenden zijn bang voor overlast en die protesteerden de afgelopen maanden tegen de extra treinen. De gevolgen voor de leefbaarheid en de veiligheid en uh, geluidshinder, uh, gevaarlijke stoffen, uh, trillingen, huizen die scheuren, uh, niet meer kunnen slapen, ja dat soort dingen. Hij komt vanaf Deventer langs de A1. En dan komt hij langzaam hier naartoe. Dan gaat hij dwars door de boerderij. Onze boerderij moet weg. En dan sluit hij daar gids aan op de spoor. Dit hele dorp is enorm tegen. Want dit is het einde van het dorp als deze krankzinnig plannen doorgaan. Het dorp ligt vlak aan de spoorlijn. En aan de zuidkant hebben we een A1. Dit dorp is straks volledig ingesloten. Wat wij uh, hier willen doen is op een ludieke manier aantonen... hoe idioot plan het is om geluidsschermen door het delden aan te leggen... van 4 meter hoog. Stoppen ermee. Met die goederen treinen. Want we rijden nu al diverse. Maar zeker geen uh, giftige stoffen. Ik denk dat het komt zoals het komt. En dat je er weinig uh, aan kunt doen. Provincies Gelderland en Overijssel zijn tegen aanpassing van het bestaanspoor. Ze willen liever dat er een nieuwe goederenlijn wordt aangelegd. Connie Wiese is gedeputeerde van de provincie Gelderland. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar nieuw spoor, dat is toch veel ingrijpender. Nieuw spoor uh, is ingrijpend, maar wij vrezen uh, grote overlast. Uh, ik kon het net ook al horen van de bewoners... En op de lange termijn uh, verwachten wij dat er uh, 60 goederen treinen... in ieder geval door onze provincie, door Gelderland... van Arnhem naar Zutphen gaan rijden. En dat is tien keer zoveel als wat er nu rijdt. Dus ja, daar zul je ook heel veel voorzieningen voor moeten treffen. Maar ik kan me nog herinneren bij de aanleg van de Betuwe-route... dat dat ook gewoon door uh, bestaande... Ja, het ging door een camping, het ging door een natuurgebied. Ik neem aan dat de spoorlijn die u in gedachten heeft... ook door dat soort gebieden gaat. Um, de die gaat eigenlijk nauwelijks door echte grote, uh, grote plaatsen wel langs. En inderdaad, daar moesten toen uh, wel uh, bijvoorbeeld campings verdwijnen. Maar uh, de bestaande goederenlijn, waar, of de bestaande lijn waar nu de goederentreinen over zouden moeten gaan volgens de staatssecretaris, die lopen midden door Arnhem heen en midden door Zutphen heen. En uh, dat is de reden dat wij graag uh, uh, willen onderzoeken of er niet een andere lijn mogelijk is. Ja, als u gaat onderzoeken dan moet u natuurlijk niet alleen het tracé onderzoeken, maar dan moet u ook onderzoeken wat het kost. Is uw plan niet veel duurder? Um, nou, er zijn in het verleden al een aantal onderzoeken geweest... Uh, dus ik denk, er is wel een beeld van de kosten... Maar in het verleden is er eigenlijk altijd gekeken naar, alleen naar die kosten. Maar uh, samen met het havenbedrijf Rotterdam kijken we nu ook wat kan het ons kan bieden. Want bijvoorbeeld als je overslagterminals uh, zou maken, dan, heeft, dan hebben we er ook nog wat aan. Dan hebben we niet alleen de overlast in Gelderland. Maar dan kunnen we uh, misschien ook voor de economie, voor de Gelderse economie er nog wat aan verdienen. Maar hoe bedoelt, hoe bedoelt u dat? Want, dat snap ik niet helemaal. Die goederen zijn toch voor Duitsland uh, bestemd, toch niet voor Gelderland? Nou, er zijn heel veel uh, uh, Gelderse bedrijven en regionale bedrijven... ook in Overijssel, uh, die, nu, die nu ook heel veel goederen richting uh, Europa willen hebben. En die kunnen dan gewoon bijladen op die uh, goederen trein. Oh, want op die we willen toch graag heel veel uh, vervoer over het spoor. Ja, u springt mee op, uh, op de bestaande de rijdende trein... om die uitdrukking maar eens te gebruiken. Nou ja, kijk, het havenbedrijf Rotterdam heeft er heel veel belang bij. En die hebben het initiatief genomen om te kijken... zullen we voor de lange termijn... Uh, toch niet kijken... Uh, ja, of het op een andere manier kan. Omdat we de oplossingen die nu gekozen worden door de staatssecretaris. Die, die brengen voor de korte termijn uh, al problemen met zich mee. En uh, op de lange termijn, daar wordt eigenlijk nog niet naar gekeken. En we weten dat. Nee, die, uh, die ik, ik, snap, ik, ik snap wat u bedoelt. Al die boten, uh, ja, laten komen. Maar uh, dat, dat begrijp ik van Rotterdam. Want uh, ja. die hebben die haven. Maar het kabinet zegt, ja, het is echt of uh, volstrekt overbodig. Want er is nog absoluut voldoende capaciteit op het bestaande spoor. Nou ja, zoals ik u net al zei, er gaan nu zes goederentreinen per dag over. En uh, de bedoeling is dat er in de toekomst op de lange termijn, en dat zijn de berekeningen van het Rijk, 60 goederentreinen over het bestaande spoor moeten. Ja, maar dan, dan is het, is het gewoon dat, je, dat, dat jullie het niet met elkaar eens zijn qua berekening en qua uh, wat uh, bestaande capaciteit is en of dat voldoende is. Nou, kijk, we zijn het er beide over eens, ook het ministerie is er over eens. Dat er, ook, uh, dat er sowieso maatregelen moeten worden getroffen. En dat is natuurlijk ook voor de korte termijn. En dan zeggen wij, zou je dan niet beter kunnen kijken... als je weet dat je nu eigenlijk alleen maar voor de korte en middellange termijn... een oplossing aan het zoeken bent. Dat je weet dat de mensen die hier wonen... dat de leefomgeving ontzettend wordt aangetast. En dat je als je dan weet dat je naar de lange termijn toe... die zes goederen treinen er eigenlijk nauwelijks of niet over kunnen... zonder dat je daar naar de toekomst toe weer extra middelen voor nodig hebt... Nou, dan uh, is het toch goed om uh, nu al te kijken... of die lange termijn oplossing niet een betere is. Het geluid uit Gelderland in Alverijssel is luid en duidelijk aangekomen. Ook in Den Haag volgens mij. Ja. Mevrouw Biese, dank u wel. Graag gedaan. Wijnald Zwaan, een rustig avondspits. Dag Bert. Ja, zo is het wel begonnen. Er is nu wel een ongeluk gebeurd op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Hank en Werkendam levert dat 5 kilometer file op en dat groeit nog. En op de A50 Eindhoven richting Os, daar staat bij Uden een vrachtwagen stil. Twee kilometer file is het gevolg, de rechte rijstrook is dicht. En dit nummer, dat kent u misschien. U denkt meteen, hé, hey, is de reclame begonnen? Dat is niet het geval. Het uh, is Radical Face. Het heet Welcome Home. En u mag zelf bedenken welke reclame dat was. nou de uitslag van de huiskamervraag Marco Verhoef of Martijn Nijhuis welke reclame ja nou, ik geef toe dat ik een klein beetje geholpen oh, ben. Het ging het over werd. foto's. En als je meerdere merken oh, ja. noemt, dan mag het geloof ik. Ja, het was Dit dus was Nikon, de... maar ik ga het er meer op kennen. Een <laughs> vrouw die zelf zegt dat ze een fotoapparaat is. Ja, precies, ja. die. Dat was de reclame. Althans, dat was de muziek bij de reclame. Marco, we gaan het over het, uh, over het weer hebben. Meteen maar eventjes het, uh, het weekend. Uh, hoe gaat het eruit zien? Uh, ja, een klein beetje saai voor ons. Maar daar zal menigeen gewoon niet wakker van liggen. Want het is best prima weer. Een neerslag zit er niet in. Uh, als we naar morgen kijken, dan hebben we af en toe de zon. Zon erbij. Meest in het noorden en midden van het land. Ook in het westen. In het zuidoosten valt het met de zon waarschijnlijk wat tegen. Zullen wolkenvelden de overhand hebben. Maar ja, goed, als er geen neerslag uitvalt en het waait niet te hard, dan is het allemaal nog prima. Meeste wind in het noorden en westen van het land. Daar komen we net aan aan matig. Een windkracht 3 tot 4. Uh, de maximumtemperaturen lopen uit 1 van 5 graden in Limburg tot 9 graden in het noordwestelijke kustgebied. Nou, lekker doeweer noemen we dat, geloof ik. Ja, ja ik denk niet je dat er. er ja, daarom. Je kan naar buiten. Ik denk dat de voetbalwedstrijden wel doorgaan. Dat de velden het allemaal wel kunnen houden nog. Dus en even voor de mensen die vannacht bijvoorbeeld op moeten. Wordt het koud? Uh, het wordt wel fris, maar het gaat niet vriezen. Net niet. Temperatuur tussen de plus 1 en plus 3 als minimumtemperatuur. En dat heeft vooral te maken met die bewolking die er hangt. Want die zorgt ervoor dat het niet zo heel hard kan afkoelen. Uh, zou het dan heel eventjes opklaren hier of daar. Ja, dan kan de temperatuur toch dicht bij dat vriespunt gaan komen. Maar ik ga ervan uit dat het eigenlijk vrijwel overal erboven blijft. Saai weer, maar wel lekker. Ja. Marco, dankjewel. Het Matijn. De Tweets van Alle Kanten. Martijn Huis. Martijn, uh, waar gaat het vandaag over op Twitter? Het uh, nou, is niet echt één duidelijk onderwerp... maar er is wel één onderwerp al de hele dag trending topic. JFK, John F. Kennedy. Ja, vandaag natuurlijk. Ja, Precies 50 jaar geleden dat hij werd vermoord. Een uh, Kennedy-artikel van CNN wordt veel geretweet. Het gaat over het roze mantelpakje dat Jackie Kennedy destijds droeg. It looked like Coco Chanel. But her suit was actually a knockoff, made in America. Ja, het leek dus een Chanel pakje, maar het was namaak. En verder werd CNN nou, ook nog. Is ja, niet iedereen het over eens, hè? dat weet je. Ja, goed, maar als CNN het zegt, dan geloven we dat okay, natuurlijk meteen. Okay. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat het nooit is gewassen, dat het in een speciale kluis ligt. En dat het de komende 90 jaar niet aan het publiek mag worden getoond. Nou, op Radio 5 Nostalgia wordt al de hele dag reclame gemaakt voor die John F. Kennedy Dag. Ik ben Ein Berlin. De president is vanavond om 8 uur Nederlandse tijd overleden. Vrijdag 22 november is het 50 jaar geleden dat John F. Kennedy werd vermoord. En daarom staan we stil bij deze gebeurtenis op Radio 5 Nostalgia. Ja, is bijna gezellig hè? Ik heb uh, even op Twitter lopen zoeken. Want ik dacht, ik wil wel weten wat ze er allemaal mee doen. Maar er is maar één tweet aan besteed door Radio 5. En dat is een oproep om een uh, mailtje te sturen. Oké. Okay. Nou, straks in het mediaoverzicht er trouwens nog een bijzonder geluidsfragment uh, over de moord op Kennedy. Er is ook een speciaal Twitter-account. waarop je kunt volgen wat John F. Kennedy vandaag precies 50 jaar geleden deed. Bij het Nederlandse mediaconcern Wegener proberen ze ook zoiets... maar dan met verzonnen tweets van de president zelf. En dat levert bijvoorbeeld tweets op als deze. Voorspelling voor vandaag, regen. Maar misschien verandert dat nog... en kunnen we straks met de kap omlaag naar Dallas rijden. Ja. Okay. Andere tweet. Uh, ik zit nu in het regeringsvliegtuig. Ik kan er zelfs lang uit in slapen, bellen met Moskou en op de rode knop drukken. Grapje. Goed. Zullen we het dan we weer hebben over de realiteit van vandaag? Het nieuws van vandaag. Daar gaat het natuurlijk op Twitter ook over. Ik schat zo in Greenpeace. Uiteraard. Er was een livestream van het Zeerecht tribunaal. Maar ook via de Nederlandse correspondenten op Twitter was dat het tribunaal bijna live te volgen. RTL-correspondent Olaf Koens die twitterde eerder nog een foto... van het vrijlaten van die twee Nederlandse activisten. Dat is een foto die alle clichés bevestigt. Je ziet een Greenpeace-woordvoerder... die een geitenwolle sok aan het breien is. Goed, dan nog even iets totaal anders. And something completely different. Monty Python gaat dus weer optreden. Dat wordt gisteren al bekend. Maar op Twitter wordt er nog steeds veel over gepraat. Er zitten waarschijnlijk veel oude mannen op Twitter of zo. De heren zijn nog steeds bij de tijd, zo blijkt het. Want ze hebben via Twitter een fijn filmpje online gezet. fijn filmpje? Ja, en dat is een promotje van zes seconden: Monty Python Live, 2002! 2 July 2014. Wat? Dat is knap, hè? een sketch in 6 seconden. Dat lukt ze toch wel. Wat vind nee. jij de leukste? Uh, wat vind ik de leukste? Um, weet je, deze. Romane's Aeon Thomas. People call Romane's they go the house. It, it says Romans go home. Nee, no, it doesn't. What's Latin for Roman? Ja, cinderella's. Nou ja, ken je hem? Hij ja, is goed, zeg. Weet je welke het is? Uh, ja, ik dacht dat het gewoon uit, uit die film kwam, toch? Yeah, The Life of Brian. Ja, precies. Dat is de soldaat die de actie voerde. Brian uh, betrapt en hij was uh, leuzen aan het koken. Maar hij het, het, het Latijn is ook aan ah, het koken. Je bent taak. een van die mensen die gewoon al die ook ver... uit zijn hoofd kent. Zeker. Absoluut. Dus als je zo'n ja. vraag aan mij gaat stellen, maar ik wil hem wel ook aan jou stellen. Welk vind jij het leukst? Uh, Ministry of Silly Walks. Oh ja, die is ook erg leuk. Ja. Maar dat kan je niet meer nadoen. Hè? Nee, dat, uh, nee, dat stond al op Twitter. En nou, leden van Monty Python die hebben zelf ook al eens gezegd wat ze de beste sketch vonden. En dat filmpje heb ik in het langere Twitter-overzicht op internet gezet. Goed, uh, en uh, dat vindt u dus op uh, NOS, uh, nos.nl. Uh, dat is het adres, hè? He? nos.nl, NOS. daar moeten we zijn. Ja, het NOS op Twitter zelf natuurlijk ook. Precies. Zeg, We sluiten altijd af met de uh, Friday uh, en wie we moeten volgen. Wie moeten we vandaag uh, extra in de gaten houden op Twitter? Uh, de grappigste man, Monty Python. En dan zeg jij natuurlijk... Ja, uh, dat is natuurlijk leuk. Ja, maar het is niet Monty Python zelf. Ik denk John Cleese, maar... Um... Ja, nou, die is het ook. Die heeft ook de meeste uh, volgers ja? op Twitter, hoor. De, hij twittert die... ook? Ik, ik volg hem niet, hoor. Nee, is echt heel erg leuk. Ja, heel grappig, hij maakt heel veel reclame voor goede doelen en zo. Maar als je hem volgt dan... Hero blog. Ja, bijvoorbeeld. Maar hij zegt ook... Uh, ja, nee... Hij heeft het over een stand-up chameleon. En dan heeft hij een chameleon in zijn hand. Die moet erbij geweest zijn. Maar ze zijn heel erg leuk, die tweets van hem. Nou, zoals je het zo vertelt, is het inderdaad wel aardig. Goed, dat is weer alles wat er te doen is op Twitter vandaag. Terug naar de realiteit van het nieuws. Straks na vijf uur meer over de uitspraak van het tribunaal... en de vrijlating van de Greenpeace-actievoerders. Hier op deze zender op Radio 1. blijven bij.